8 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer veldt een hard oordeel... over het functioneren van minister Plasterk... in de zaak van de onderschepte communicatiegegevens. Aan het begin van het de debat noemde SP-Kamerlid van Raak... de brief van Plasterk en zijn collega Hennis over de kwestie... een flutverhaal. We hebben een minister die het staatsgeheim misbruikt... om zijn eigen falen te verbergen, zei hij. D66 wilde weten of de PvdA, de partij van Plasterk... al een definitief standpunt heeft...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 Het weer, regen en vooral aan zee veel wind. Minima vannacht van ongeveer 2 graden. Morgenmiddag is er opnieuw regen en aan de kust kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Vanavond in Altijd Wat. Steeds meer verzorgingshuizen sluiten de deuren... en ouderen moeten weer op zichzelf gaan wonen. De verzorgingsstaat brokkelt af, terwijl die met miljarden wordt gefinancierd uit de aardgasbaten... Hebben we te lang op de grote voet geleefd en zijn we verslaafd geraakt aan gasgeld? In Altijd Wat om tien voor negen bij de NCRV op Nederland 2. Hyperactieve Multitasker zoekt eigenzinnige fietsforens die op zoek is naar een hyperactieve multitasker. e-matching, dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het ook aan? Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Rob Oudkerk. Goedenavond. Op een dag waar we alweer brons halen... is dit 1 op straat met het rauwe en ongecensureerde nieuws. Van de straat met de betrokkenen waar het om gaat. Vanavond vanaf het Binnenhof in Den Haag... Vlak naast ons de Haringkar, we kijken uit over de Hofvijver. En in Den Haag is van alles aan de hand vandaag, bijvoorbeeld met minister Plasterk. Maar er werd vanmiddag ook iets van de straat, nou niet aangenomen, maar verworpen. Namelijk een motie van de oudere partij. Tweede Kamerlid Klein wilde namelijk dat gepensioneerde ouders met een AOW niet gekort worden op hun AOW... als hun kinderen bij hen intrekken om mantelzorg te verlenen. En dat gaat wel gebeuren, want 113 Kamerleden stemden voor. U kunt meepraten op 0800 1121, twitteren naar hashtag 1opstraat of mailen naar 1opstraat.ntr.nl Eerst even hoe het nu ziet. We hebben nu de AOW. En die AOW die kent eigenlijk drie manieren om de uitkering te berekenen. Voor alleenstaanden is dat 7% van het netto minimumloon. Voor alleenstaanden met een minderjarig kind is dat 90% van het netto minimumloon. En als je bij elkaar woont, gehuwd bent... dan krijg je, omdat je met elkaar minder kosten maakt... dat is het idee, 50% van het netto minimumloon. En hoe wordt het? Nou ja, als mensen kosten kunnen delen doordat ze samen in een huis wonen... en geen andere woning hebben waar ze de kosten voor dragen... dan gaat de AOW omlaag. En de reden waarom je samenwoont, boeit niet meer. Met andere woorden... Het hoeft niet trouwen te zijn. Het kan ook gewoon mantelzorg zijn. Aan de telefoon, Johnny Rijks. Johnny, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. U bent ingetrokken bij uw vader. Waarom? Uh, mijn vader die heeft de laatste vier jaar heeft hij veel meer zorg nodig dan eerst. En dat wilde ik voor hem doen. Hij heeft last van een vaataandoening Hij heeft een grote wond aan zijn voet. En die maak ik elke dag schoon en die verzorg ik en ik doe boodschappen en ik help in de huishouding en ik breng hem overal naartoe. Als hij ergens naartoe moet. Heeft u in de zorg gewerkt? En nou weer? hebben we gehoord dat als dat zo ja. doorgaat en ik blijf dat doen, dan ja. wordt mijn vader gekort op de AOW. Daar gaan we het zo over hebben, maar even, want u verzorgt uw vader al vier jaar met, met allerlei nare wonden begrijp ik. Heeft u wel de ja. vaardigheden om uw vader te verzorgen? Uh, ik werk zelf ook in de zorg. Dus oh, zelf ik de... heb geluk dat ik die ervaring heb dat hoe... ik dat kan doen. En u doet Want anders dit... moest de thuiszorg komen. U doet dit naast uw gewone werk begrijp ik? Ja. ja. Okay. En hoeveel, hoeveel uur werkt u uw gewone werk, zou ik maar zeggen? Uh, dat is, ik heb, uh, nu een, uh, ik heb nu voor de tweede keer een jaarcontract voor 24 uur. Dus ik heb ook niet zo'n hoog salaris. En uh, hoeveel uur moet u voor uw vader zorgen daarbij? Uh, nou, ja... Dat kan ik eigenlijk niet zo zeggen. Die wondverzorger, dat is elke dag een half uur. En wat er allemaal... Ja, in en dan boodschappen en hem overal naartoe brengen... als hij ergens naartoe wil. Okay, tenminste dus grote afstand. Je hebt er gewoon een volle werkweek aan, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja dat komt er allemaal wel bij. En, ja. je, en dat geven van die... Want het heet mantelzorg, hè, met een prachtig ja. woord. Is ja. dat nou zwaar voor u? Uh, ja, ik doe het natuurlijk heel graag voor mijn vader. Ik help hem natuurlijk graag. Want ja, anders moest hij thuis voorkomen. En dat is toch een vreemd iemand. Dus nou, nou ja... Hij vindt het zelf ook fijn dat ze zoon het voor hem doet. Oké, okay, nou heeft uw vader AOW en dan komt er een nieuwe maatregel per 1 januari 2015. Uh, ja. U woont dus eigenlijk met uw vader samen, zegt het kabinet, ja. zegt de Tweede Kamer. Dus dan wordt er uh, van de AOW van, u, uh, van uw vader in dit geval gekort. Uh, ja. Hoeveel gaat die maatregel uw vader kosten? Uh, dat kan uh, oplopen tussen de 290 en 340 euro per maand. En kunt u dat missen? Nou, dat kunnen we bijna niet. Dat dat gaat bijna niet. Ik ben bijna genoodzaakt dat ik het huis uit ga. En dat mijn vader dan, ja, dan moet hij gebruik maken van de thuiszorg. En wat kost dat allemaal? Ja, maar dan wordt het alleen maar duurder, hè? Bedoel, dat dan je... wordt het alleen maar duurder. Dus ik, ja, ik begrijp die hele maatregel niet. Het wordt alleen maar duurder. En ze hebben het altijd over dat ze graag naar een participatiemaatschappij willen dat we meer voor elkaar uh, zorgen. Maar ja, dan ga je doen en dan word je zo gepakt. Nou, participeer... Het is bijna onmogelijk om dat vol te houden. Nou participeert u en dan voelt ja, u dat als uh, onterecht. Oké, okay, u, ja. uh, u dacht, dit, dit pik ik niet. Ik, ben een, uh, ik ga een petitie maken. Wat hoop je ja, met die petitie word... te bereiken? Uh, nou, ik hoop dat in ieder geval dat van de AOW... dat het uit die nieuwe wet wordt gehaald. Want ik vind maar zo, uh, de AOW dat is niet hetzelfde als de bijstand. De bijstand dat is een soort... Ja, uh, dat is ervoor dat je bijvoorbeeld ja, als je werkeloos bent, dat je een basisinkomen hebt, maar dat is allemaal tijdelijk. En de AOW, als je dat eenmaal hebt, ja, daar kom je nooit meer vanaf. En die mensen kunnen niet meer werken natuurlijk, die kunnen niks meer bijverdienen. Dus als dat van je afgenomen wordt een deel, dan ben je kwijt en dat komt niet meer terug. Nou, dan zult u het wel... Heel erg naar hebben gevonden dat de Tweede Kamer vanmiddag gezegd heeft, daar gaan wij mooi niet aan. Uh, ja, dus u moet uw hoop ja. nu vestigen op de Eerste Kamer, hè? want daar moet het allemaal nog worden aan. Ja, afgenomen. ik hoop dat daar nog iets, iets te doen is. U hoopt dat daar ja. nog iets te doen is. Nou, er is vandaag in ieder geval iets te doen in de Eerste Kamer, want die praten weer over de jeugdwet. Maar u bedoelt dat de Eerste Kamer zegt, het is eigenlijk flauwekul, dit moet van tafel. Hoe, hoe groot gaat u de kans in dat gebeurt? Ik hoop dat ik zoveel mogelijk mensen nou echt bewust maak van wat er aan de hand is. Want heel veel mensen hebben het volgens mij helemaal nog niet door. Wat het betekent dat je 3800 euro per jaar, dat het gewoon van je afgenomen wordt. Dat je minder hebt te besteden sowieso. En ik hoop dat het helpt dat de mensen nou, dat ze nou eindelijk eens wakker worden. Wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Hoeveel reacties heeft u al gehad, meneer Rijks? Oh, heel veel. Ik heb zo, ik, ik nou echt, ik had het nooit verwacht dat ik zoveel. Ja, zo klein. En wat is zoveel? Duizenden, honderden? Vertel eens. Uh, nou, toch wel honderden. Okay. En het wordt steeds meer. Van alle ja, politieke partijen, van de CDA en de SP. En, ja, ze willen dat allemaal tegenhouden, Maar moet dat je wel, ja, we moeten zoveel mogelijk steun hebben van iedereen. Maar je moet eigenlijk steun hebben van de regeringspartijen, hè? Want, ja, van ja, ja, de dus oppositiepartijen. Als daar nou in, dat zit... ik denk van, misschien kunnen we toch nog iets veranderen. Ik ga zo direct praten hoor, met een VVD-kamerlid die in de bus is. Maar eerst praat ik, blijft u vooral hangen meneer Rijks. Eerst praat ja. ik met uh, Hadewig Kliteur. U bent directeur van de Centrale Samenwerkende Organisaties van uh, Ouderen. Uh, u vertelde mij net, u bent pas in december begonnen. Klopt. Uh, dus uh, is uw eerste radiooptreden radio optreden vanavond? <laughs> Voor vanavond wel, ja. Voor vanavond ik was zo. al eerder op de radio. U was al eerder op de radio. Ja. Um, is het een goed plan of een slecht plan om te zeggen... luister eens, die mantelzorgers die, zijn, ja, die gaan bij hun ouders wonen... of de ouder trekt bij de kinderen in. Dan hebben ze inderdaad een gedeeld huishouden. Ja, dan kunnen ze de kosten wel delen. Dus ja, dan mag er best iets op de AOW gekort worden. Dat is op zich een slecht plan. Kijk, op zich zijn we niet tegen de kostendelersnorm. Daar kunnen we ons uh, misschien nog wel in winnen. Even uitleggen, want het begrip kostendelersnorm... Dat is, dat is eigenlijk, als u dat nu op een verjaardagsfeestje zou moeten vertellen... wat is dat dan? Dat is als je samen gaat wonen dat je de kosten deelt. Zeg maar. ja. Precies. En daar bent u niet tegen? Nee. Het, gaat, het wordt anders als de, uh, uh, het argument om samen te gaan wonen mantelzorg is. Wij leven namelijk in een samenleving waarvan, in die meneer zei het net al, hè, participatie, euh, zorg voor je eigen zorg, neem de regie over je eigen zorg, euh, uh, regel het zelf. Dat doen een aantal mensen en dan worden ze daar eigenlijk voor gestraft. En dat zijn dan niet de mensen met de grootste inkomens, maar mensen met een AOE. Uh, die moet je dus niet straffen voor het feit dat ze proberen om zelf hun zorg goed te regelen. Door middel van een kind of een, of een buurvrouw of iemand die voor hen de zorg levert. Uh, ze gaan onder één dak wonen of twee mensen met een AOE. Uh, ze willen. Het regelen zonder dat ze daar de een, een aanslag mee doen op het reguliere zorgbudget. Wat die meneer net ook al zei. Hè? Als ze thuiszorg moet komen is het veel duurder. En dan worden ze daarvoor gestraft. Zo zien wij het een beetje. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar zelfs. Ja. En wat gaat u met dat onaanvaardbaar doen? Nou, dan gaan we nog een keer mee naar uh, de heer Van Rijn. Want die heeft vorig jaar al gezegd... jongens, ik, ik let erop, hè. ik zie dat dat een gevaar is wat gaat voorkomen. Daar zal ik zorg voor dragen dat ik daar heel zorgvuldig en voorzichtig mee omga. We zien het even niet terug. Uh, maar aan de andere kant, hoe bestaat het dat we in het kader van de WMO... in het kader van alle beleidsmaatregelen die wet, nu genomen worden... Wet maatschappelijke ondersteuning, hè? die wet die excuus, nu door de gemeentes ja. gaat worden uitgevoerd. Ja, U kent al die uitdrukkingen ja, ja, ja, ja. en die afkortingen. Maar, maar, even maar terug. dat we mensen zeggen... Dus ja. regel het zelf. Hè. Ja. Ben zelfstandig. Ja. Dan regel je het zelf en dan word je ja. daar eigenlijk voor gestraft. Maar als ik u goed begrijp, dan zegt u... de seniorenorganisaties zijn helemaal niet tegen zo'n kostenverdeling. Hè, dat je samen de kosten deelt. Dat is allemaal prima. In principe maar, de, niet. maar de uitzondering moet toch echt zijn als een kind... En als een gaat... ouders gaat wonen of als ouders bij kinderen intrekken, ja dan is het gewoon mantelzorg. En dan, dan, daar zou je ze niet voor moeten straffen. Nee, en dat gaat, mantelzorg gaat verder dan alleen maar de boodschappen doen. Hè. Het gaat echt over de zorg, lijfgewonde zorg, uh, huis Dat je eigen participatie, uh, dat je eigen deelname aan de maatschappij, zeg maar. Dat je daar wat van inlevert om de zorg voor je ouders op te nemen. Kunt u een inschatting maken hoeveel AOW'ers er uiteindelijk, het is allemaal na 1 januari 2015 straks, er getroffen zouden kunnen worden? Uh, die cijfers heb ik even niet paraat. Daar zou ik even uh, op terug moeten komen. Oh, die heb ik wel. Um, u heeft u wel. Ik hoor meneer Rijks ja. aan de telefoon opeens schreeuwen. Die heb ik wel. Um, gaat u gang meneer Rijks. Dat zijn 56.000. 56 dat... AOW'ers die worden getroffen. Okay, Alleen dan... AOW'ers. En hoe heeft u dat? Want dat heeft u vast niet op de achterkant van de sigaredoos uitgerekend. Hoe is dat berekend? Dat heb ik uit het, uit het wetsvoorstel gehaald dat minister Kleinsman naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Waar alle cijfers ook in staan. En daar staat dat getal ook in. Jette Kleinsma mocht willen dat ze minister was. Ze is wel staatssecretaris. Maar goed, ze heeft toch ja, dit oh naar de ja, ja, Sorry daar, Ja, ja nee, hoor, maar in ieder geval Kleinsma. Ja. Um, uh, mevrouw Klituur, is dit nou echt? ziet u dit nou echt als een ontmoediging van de mantelzorg? Ja, natuurlijk. Uh, het is een soort strafkorting die je krijgt. Je gaat de voordeur delen omdat je zelf je zorg wil regelen. Of omdat een kind bij jou in huis trekt. Of andersom. Hè. Er is echt wat aan de hand hè, als mensen op die manier gaan samenwonen. Het is niet zo. Het is niet natuurlijk in Nederland dat kinderen weer teruggaan naar hun ouders of andersom. Je geeft je huis en je haard op. En vervolgens krijg je daar een strafkorting overheen. Dat is eigenlijk bizar. Een mantelzorgboete. Ja, zo heet het al. Precies. In de ja. volksmond. In de, ja. uh, de bus ook. VVD-Kamerlid uh, Anouska Schut. U mocht even weg hè, van het debat. Hoe gaat het met uh, minister Plasterk? Uh, hangt die nog? Ja, ja, ik kan het verder niet overzien. Ik ben daar uh, niet bij betrokken. Maar het debat is nog gaande. En u moet nog helemaal tot het einde van het debat blijven geloof ik, want dan zijn er stemmingen. Uh, daar gaan we het niet over hebben, want wij hebben het over dingen die op straat gebeuren en niet in de politiek. U heeft het verhaal nu net um, uh, gehoord uh, aan de telefoon van iemand die zegt... ja luister eens, ik zorg al veer voor mijn vader. Wat is dat eigenlijk voor flauwkul? Dat lijkt toch een heel redelijk verhaal? Nou, ik, ten eerste, ik vind het echt ontzettend te prijzen dat hij voor zijn vader zorgt. Uh, naast zijn baan die hij heeft. Dus uh, iedereen die dat doet, uh, die verdient uh, uh, heel veel uh, lof. Uh, maar ja, nu is het al zo dat op het moment dat je als partners voor elkaar zorgt... als je met elkaar samenwoont, dan uh, word je ook... Uh, gekort op je AOW. Dan krijg je allebei 50% AOW. En wat wij nu eigenlijk hebben gedaan... is gezegd... we maken die AOW eigenlijk neutraal... voor hoe je samenleeft. Dus of je nu met twee boers, twee zussen... Uh, uh, moeder en, en kind samenleeft... iedereen krijgt dezelfde AOW... want er is gewoon een voordeel... als je samenleeft... Uh, in het wonen en levensonderhoud. Oké, okay, ik denk dat niemand... Daar het mee eens is. En ik geloof zelfs dat Hadewig Kliteur het daar ook niet mee oneens is. Het maakt dus eigenlijk niet uit met wie, hoe, wat je samenwoont. Maar nu dat ene andere. Je denkt als kind, ik neem mijn vader in huis. Of ik ga bij mijn vader in huis. Dus ik ga voor hem of haar zorgen. Dat kan ook tijdelijk zijn. Is dat nou echt een samenwoonrelatie? Dan zorg je voor iemand. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat mensen dat toch anders interpreteren? Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat ze dat doen. Maar dat bestaat nu ook al voor heel veel relaties. Hè? Als partners voor elkaar zorgen, uh, dan, uh, dan is dat eigenlijk hetzelfde of uh, een uh, zoon voor zijn uh, vader zorgt. Dus waarom zouden we daar dan een uitzondering voor maken? Het is zo dat we juist zeggen: van ja, het heeft enorm veel voordelen als je samenwoont. Uh, omdat je elkaar kunt uh, helpen en omdat de kosten ook lager zijn. Dus uh, hoort daar bij, bij passende AOW bij. Nou bent u woordvoerder, die onder andere gaat over de AOW. U zei mij net vlak voor de uitzending begon, dat u ook nog uit de zorg komt. Nou wil dit kabinet u zegt, ja, we kunnen het allemaal niet meer betalen, die zorg. Dus wij willen meer vrijwilligers en we willen meer mantelzorgers. Dat is eigenlijk de boodschap die staatssecretaris van Rijn al uh, sinds zijn aantreden de eten inslingert. Dat is een mooie boodschap. Maar. Als je nou toch als mantelzorger, ik kan niet zeggen gestraft wordt... maar in ieder geval degene voor wie je zorgt, gekort wordt op zijn AOW... dan ontmoedig je eigenlijk je eigen kabinetsbeleid. Of zie ik dat fout? Nou, het is natuurlijk zo dat als uh, een uh, ouder in een huis woont... dat hij daar kosten voor maakt. En een alleenstaande ouderen, die heeft bepaalde hoge kosten voor een huis. Die heeft hij al. En op het moment dat een, uh, een kind bijvoorbeeld daarbij komt wonen... Ja, dan zullen die kosten... Uh, niet minder worden. Die zullen eigenlijk meer gedeeld worden. Dus ik bekijk het gewoon heel erg neutraal. Uh, voor de zorg zijn allerlei voorzieningen... die uh, gedecentraliseerd worden naar gemeenten... die bij gemeenten komen te liggen. Maar die staan helemaal los van deze, uh, deze kostendelersnorm. Snap ik, maar... Snap ik ook weer niet. Dus uh, ik snap dat u zegt, staat er los van. Aan de andere kant, je kan ook een simpel rekensommetje maken. Zegt dit, levert allemaal. Hè, want het geld gaat dan enigszins terug naar de schatkist. Dus er zit een bepaald bezuinigingsbedrag in voor het Rijk. Hoe, hoe groot is dat bedrag trouwens? Wat, wat wordt ja, daar iets van uh, boven de 200 miljoen. Maar okay. het is dus pas in 2017. Okay, laat het even afronden ja. op 200 miljoen. Het gaat niet om het getal. Ja. Nou, hoort u net Johnny Rijk zeggen, die zegt... ja, ik ga dan het huis maar uit en dan ga ik maar thuiszorg regelen. En dan kunt u zeggen, ja, het is gedecentraliseerd. Hè, daar draaien ze direct de gemeentes, die draaien daarvoor op. Die gemeentes moeten daar dan misschien 200 miljoen meer aan uitgeven. Het Rijk verdient op zijn beurt ook 200 miljoen. Nou, dat kan ik heel makkelijk optellen. 200 miljoen min 200 miljoen. Baart saldo 0, broekzak, vestzak, broekzak Rijk, vestzak gemeente. En wat zegt u dan? Nou ja, ik, ik denk dat we dat nog moeten bezien. Uh... Uh, het Dat is een mooie is... politieke uitdrukking. Ja ik, ik, ja, ik bedoel... ook die effecten zijn zeg maar, bekeken... toen deze uh, maatregel werd ingevoerd. En nogmaals... het vindt ook plaats... Uh, de korting op de AOW... die is er al. De, iedereen krijgt 50% AOW... als hij samenwoont met zijn partner. Dus waarom zouden we nu onderscheid maken... tussen ouders en kinderen... als partners ook... Uh, al gekort worden? Dat standpunt is duidelijk. En u zegt dat staat eigenlijk alleen. Maar mensen op straat zullen zeggen. Ja, kan allemaal wel wezen. Maar wat heb ik nou met fietsen? Het kabinet wil dat wij meer mantelzorg doen. En dan gaan we het doen. En dan wordt mijn vader of moeder gekort op de AOW. Dat vind ik toch eigenlijk ook een hele logische straatreactie. Um, ik ga even naar uh, Alex van Scherpenzeel Van de AMBO uh, hangt aan de telefoon. Meneer Scherperzeel, goedenavond. Goedenavond. Ik heb hier een brief voor mijn neus. En, um, dat is een brief die ondertekend is door uh, Lianne Den Haan. Dat is de directeur-bestuurder van de AMBO. Het lijkt erop Klopt. alsof u die geschreven heeft. Want er staat informatie inwinnen bij uh, Aan van Scherpenzeel. Dus dat zult u zijn. De AMBO heeft een uh, brief gestuurd aan staatssecretaris Van Rijn. Er staat zelfs beste Martin boven. Um, wat wilt u daarmee bereiken? Nou, even voor de duidelijkheid van de discussie. voor mij zijn er twee problemen. Je hebt de, de, u zei het aan het begin van de uitzending al, er zijn verschillende uitkennisbedragen voor de, voor de AOW. Dat hangt af van je situatie hoe je woont. Uh, mensen die samenwonen, mevrouw Schut zei het net al, die hebben ieder recht op het gehuurde bedrag. Dat is dan voor ongeveer 50% van het minimumloon. Op dat uitgangspunt is onder andere... een uitzondering als een ouder met kind samenwoont. En dat is een beetje ouderwets. En ja, iedereen is daar wel een beetje over eens. Dat je dat is een rare uitzondering. Dus die, dat die geschrapt wordt... dat kan je wel verdedigen. De manier waarop... en de tempo waar het erin gemaakt wordt... daar kan je over discussiëren. Maar wat daarnaast loopt... en het heeft ook te maken met de huidige situatie... dat andere mensen samenwonen... die elkaar verzorgen. Dus in een mantelzorgrelatie Die worden nu ook al... Uh, uh, uh, uh, ja, in de, we hebben het steeds over, over een strafkorting. Ik zie dat niet helemaal, dat, dat woord zo, maar oké, okay, laten we daar maar even ophouden. En de mensen die nu elkaar verzorgen in de die krijgen ook het lagere AOW-bedrag. Dus dat onderscheid om dat uh, uh, op te heffen, ja, dat lijkt logisch. Maar waar u al de hele uitzending uh, uh, uh, op doelt. Dat kan je natuurlijk niet doen als dezelfde overheid van jou gaat vragen om in het kader van de participatiesamenleving meer voor elkaar te zorgen. Een voorbeeld van meneer Rijks, als die, zijn vader neemt hij in huis om hem te verzorgen. Ja, dat is natuurlijk raar als hij dat doet wat de overheid vraagt om dat te belonen met minder inkomen. Dat is natuurlijk heel raar. Duidelijk verhaal. Dan is er toch iets raars aan de hand. Hè? De staatssecretaris die heeft nog ergens in 2013, in een van de zomermaanden... ...heeft hij nog een toezegging gedaan in de Kamer... ...dat hij in overleg zou treden met de staatssecretaris van Sociale Zaken... ...om te kijken of er een oplossing voor deze zaken kon worden gevonden. Het lijkt erop dat de staatssecretaris van Volksgezondheid... ...het verloren heeft van de staatssecretaris van Sociale Zaken. Klopt dat, mevrouw Schut? Ja, het is zo dat um, er wel is gesproken over in het algemeen samenwonen in de AOW. Dus als je allebei nog een eigen huis hebt met kosten daaraan... Uh, is er afgesproken met uh, staatssecretaris Kleinsma... dat als je kosten hebt aan je eigen huis, je dan wel je volledige AOW uh, houdt. Maar je bent bijvoorbeeld drie dagen per week zorg je voor iemand s'nachts. Dus in die zin is er wel een tegemoetkoming... Uh, die wordt nog per wet gerealiseerd. Maar dat gaat er dus vanuit dat je zelfstandig blijft wonen. En daar ook kosten voor hebt. Dat is volgens mij eigenlijk de centrale vraag. Als ik zo de discussie tussen u allen beluister. Uh, is het doel nou bezuinigen? Of is het doel nou betere zorg voor ouderen? Even toelichten. Tuurlijk moet er bezuinigd worden. Dat zal iedereen ook onderschrijven tegelijkertijd zeggen we, ja, die zorg voor ouderen kunnen we bijna niet meer betalen. Ze zijn afhankelijk van de mantelzorgers, van de kinderen... van de ouders die voor hun kinderen zorgen... kinderen die voor hun ouders zorgen, van de vrijwilligers. En dan komt er toch nog zo'n maatregeltje tussendoor... waarbij, misschien wel goed bedoeld en misschien ook heel rechtvaardig... die mantelzorgers toch ontmoedigd worden om bij hun kind te gaan wonen. Ik zou bijvoorbeeld denken, weet je wat ik doe? Um, ik ga wel een paar straten verderop wonen. Ja, wat ik denk is dat op het moment dat je dus uh, los van elkaar gaat wonen... dat uiteindelijk de kosten veel hoger zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat als jij voor je uh, vader of moeder wilt zorgen... dat dat dus uh, een, een, een slag van betekenis zal zijn. Bovendien, als je alleen woont, zijn je kosten ook hoger. Dus het, het heeft ook echt te maken met de kosten die je maakt... die minder zijn als je samenwoont. Ja, Het gaat niet alleen over dat je zeg maar, samen gaat wonen, want daar hebben we het al eerder over gehad, maar het gaat echt over dat je argument om samen te gaan wonen, die mantelzorg is. Dus je bent bereid om een gedeelte van je tijd op te offeren om voor die ander te zorgen. We zijn in deze samenleving al zover dat we mantelzorg afdwingbaar hebben gemaakt. Dat is op zich al een beetje apart, want eigenlijk is mantelzorg vrijwillig en wederkerend. Zou het moeten zijn. En dan uh, krijgen we dus bewegingen dat mensen zeggen, nou dat is goed, ik neem mijn vader of mijn moeder in huis, ik ga. Voor zorgen. Ik lever wat tijd in. Dat kost de staat minder geld. Want daardoor hoeft de thuiszorg niet te komen. Daardoor hoeft mijn vader of moeder niet in een verzorging te ja, het kost straks de gemeentes minder geld. Hè? Dat is niet hetzelfde als de staat. Exact. Maar dat vind, ik, dat vind ik nou echt een verschuiving van geld. Of het nou, weet je, het gaat over de BV Nederland, denk ik dan met z'n allen. Want, maar goed, dat, dat is een andere discussie. Um, het kost dan minder geld. En op de, in die end kost het meer geld. Want ja. Aan de telefoon, meneer Belsma. Meneer Belsma, goedenavond. Uh, goedenavond. U wilt reageren? Uh, ja, ik ben er dus op tegen, uh, tegen die wet. En ik zal u ook zeggen waarom. Ik geloof dat iedereen eraan voorbij gaat. Uh, dat uh, het eigenlijk een doodordinaire diefstal is. Mensen betalen leven lang aan de AOW. Dan bereiken ze een leeftijd. En uh, dan worden ze uh, door, uh, ja, door de politiek eigenlijk uh, gepakt omdat ze een bepaalde samenlevingsvorm uh, uh, hebben of omdat ze geholpen worden. De mensen hebben daar hun leven lang voor betaald voor een AOW. En uh, om dan iemand te gaan korten, terwijl je eigenlijk allemaal hetzelfde betaalt, dat vind ik echt uh, zeer onrechtvaardig. En de politici in de Tweede Kamer, die hebben allemaal makkelijk praten. Uh, dat zou ik ook doen als ik zo'n salaris zou hebben. We gaan het even niet over het salaris van politici hebben. Mevrouw Schut, diefstal. Ja, ik, ik kan begrijpen waar meneer vandaan komt. Het is zo dat inderdaad als u heel uw leven in Nederland heeft gewoond... dat u dan uw AOW-pensioenpremie hebt betaald. Maar ja, het is al sinds jaar en dag zo, al zeker twintig jaar dat elk jaar de, uh, de overheid uh, 20% van alle AOW moet bijpassen... omdat de premies niet voldoen. Dus we moeten maatregelen nemen om ook voor onze kinderen en kleinkinderen... de AOW nog steeds beschikbaar te houden. de directeur, um, we blijven er een beetje omheen hangen. Enerzijds, en ik denk dat de VVD... En PvdA misschien wel andere partijen dat allemaal onderschrijven. Moeten we op een of andere manier bezuinigen. Want anders halen we de AOW straks voor onze kleinkinderen, onze kinderen onderuit. Kunnen we dat allemaal niet meer betalen. Heeft u een alternatief voor deze bezuiniging? Want als u natuurlijk een alternatief heeft dat ook 200 miljoen oplevert. Dan zijn we gauw klaar. Dat heeft Rutte ook altijd gezegd. Het gaat uiteindelijk niet om hoe we het doen. Het gaat erom dat we die bezuiniging halen. Is er een alternatief voor? Nou kijk, we praten nu over dit gedeelte waarbij zeg maar, de mantelzorg uh, niet in uitzondering wordt. Uh, ik denk dat we met elkaar zouden moeten berekenen wat het kost als de mantelzorgers zeggen... dat is prima dat deze maatregel opgelegd wordt. Dan houden we nu op met mantelzorgen en dan gaan we nu aankloppen bij de reguliere zorg. Weet je, Dan draai ik het even om. Hè, dat je de, de, de... Ja. Maar u bent er niet echt voor, toch? Voor die pesterij? Want dat is nee, eigenlijk natuurlijk pesterij. niet. Helemaal nee. niet. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover dat als je zeg maar, <coughs> doet wat, wat uh, zeg maar op dit moment common sense is... dus uh, zorg voor elkaar, re regel je eigen zorg en regel het goed... In, in, in, uh, zonder dat je een aanspraak hoeft te maken op de reguliere zorg... dat je daar dan vervolgens voor gestraft wordt. Want daar gaat het feitelijk over. Meneer Rijks, bent u nog aan de telefoon? Ik ben er nog, ja. Gaat u dat echt doen, uh, uh, bij uw vader weg in de thuiszorg inschakelen? Uh, als het enigszins is kan natuurlijk niet, maar als het zo ver komt wel. Want, uh, ja, want dat, uh, 300 euro per maand, hoe, hoeveel hoe geld dat ja. is? Voor dat iemand zin, met zin. een laag inkomen. U dat wilt... is bijna niet te betalen. En als ik apart ga worden, dan krijg ik uw subsidie. Dan krijgt mijn vader ook weer huursubsidie. subsidie. Dus het, het kost alleen maar meer. Verschut. En wat mijn vader dan aan de thuis doen. Stel, stel, mevrouw Schut, stel dat meneer Rijks dit doorzet. Hij gaat het huis uit, gaat lekker in een woning uh, wonen met huursubsidie. Lekker, maar hij gaat daar wonen. Uh, vader kan er gewoon aan AOW. Dan bent u, nou niet zo u persoonlijk, maar dan is de staat gewoon duurder uit. Ja, dat, uh, ik denk dat mensen bij hun uh, ouders uh, gaan wonen... om andere reden alleen, meer reden dan alleen om geld. Dus, uh, het moet wel kunnen natuurlijk. Dat, dat is zeker zo, maar het, ja, het is dat tegelijkertijd niet, ja. dat het is, dat het is zo dat, uh, uh, dat eigenlijk voor uh, ouders en kinderen, broers en zussen tot nu toe een uitzondering werd gemaakt. Maar het is natuurlijk goedkoper als je samenleeft dan als je apart leeft. Dus wat dat betreft is er eigenlijk alleen een uitzondering is er weggehaald. En nu maakt het niet meer uit hoe je leeft, maar je krijgt een, uh, een AOW op basis van... Uh, ja, Onafhankelijk van dat welke leenwoning. mantelzorg. Daar gaat het om. Leven, en dat ja. is bij een andere relatie is dat niet het geval. Precies. Ja, ja. Maar ja. Dit, dit is het... toch heel wat anders. Ja. Maar u kunt ook het begrijpen. Het gaat toch alleen maar geld. Ja, u kunt ook begrijpen, meneer, dat het ook heel erg moeilijk is om vast te stellen wanneer daar sprake van is. En daarom zijn er ook juist andere regelingen voor via de gemeente om daar beter ja, voor te zorgen dan, dan via de, de AOW. Anders. Ja, bijstand weer extra bijstand in het gedoe. Het moet er allemaal niet nodig zijn. Meneer Rijks en mevrouw Schut gaan er in ieder geval voordat het half negen wordt eh, niet uitkomen. Meneer Scherperzel, nee. nog één vraag. Het ligt nu bij de Eerste Kamer, hè? die moet er nog ja tegen zeggen. Wat gaat de AMBO doen om eh, nog druk uit te oefenen op de Eerste Kamer? Nou, in eerste instantie staat ik het Van Rijn uh, nog even herinneren... nog een keer aan zijn belofte die hij vorig jaar zomer heeft gedaan... Om, om dit te regelen. Want uh, linksom of rechtsom, er moet iets geregeld worden. Want de maatregelen in het kader van de bezuinigingen... Ja, de overheid gaat nu calculerend gedrag in de hand werken. Want je loopt het risico dat die 56.000 mensen... die door deze maatregel getroffen worden... Uh, een zogenaamde commerciële relatie aangaan. Het is dus het verhuren van kamers dat uh, heel, heel legitiem is binnen de AOL weet het kan en dan levert het 0,0 bezuiniging op en sterker nog dan moet er nog extra geld geïnvesteerd worden in controleactiviteiten dat, dat zijn wij Nederlanders toch, dat een dat zijn we in Nederland toch een inventief volkje. Um, ten slotte meneer Scherpenzeel, wat denkt u? Die eerste kamer gaat toch gewoon akkoord? Dit gaat toch gewoon in per 1 januari 2015? Ja, en met de met, met steun die uh, de coalitie in de Tweede Kamer heeft uh, met een aantal oppositiepartijen, dan ja, is die steun wel gegarandeerd in de, in de Eerste Kamer. Maar, goed, maar, maar goed, de, de, de, de, het zou in dit de ik ik, ja? van, van de staatssecretaris moeten komen, denk ik. Oké, okay, dus alle, alle ballen op uh, Martin van Rijn, daar komt het uh, op neer. Ik dank u allemaal hartelijk voor het meedoen aan deze discussie. En de vraag is nog een beetje, gaat het om bezuinigen of gaat het om de zorg voor ouderen? Lastig dilemma. Zo direct na half negen in Twee Dingen praat Alice de Bruin met Ella Kalsbeek. Zij is ex eh, pvda politica was staatssecretaris, was Kamerlid. Ze is nu voorzitter van de raad van bestuur van Altra. En Altra is een hele grote instelling voor jeugdzorg in de regio Amsterdam. En Alice de Bruin praat met haar omdat hier om denk half elf... of misschien is het al gebeurd in de Eerste Kamer... een besluit wordt genomen of de nieuwe jeugdwet wordt doorgevoerd. Morgen om acht uur zijn wij daar weer en dan gaat het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 critici wijten de problemen aan een gebrek aan onderhoud. En de eerste olympisch kampioen schansspringen bij de vrouwen... is een Duitse, Carina Wokt. Ze sprong in Sochi 103,5 meter. Schansspringen voor vrouwen staat voor het eerst op het programma. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max. Dan kom je tot. Twee dingen. Two, Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar Twee dingen. Twee dingen de Bruin. Goedenavond. Ja. Alle ogen zijn gericht op dat debat over data in de Tweede Kamer. Maar op dat binnenhof is er nog een spannend debat gaande in de Eerste Kamer, namelijk over de jeugdwet. En daar weet mijn gast van vandaag alles van. Ella Kalsbek. goedenavond. Goedenavond. Jarenlang voor de Partij van de Arbeid in het Parlement. Er was korte tijd staatssecretaris. U bent nu baas van Altra. Een instelling voor jeugdzorg in Amsterdam. En dan is er dus een belangrijk debat over dat hele belangrijke onderwerp voor uw sector. En dan zijn alle ogen gericht op plasterk. Ja, ja dat, zo gaat dat natuurlijk. Hè. Dat zijn van die incidenten die dan toch ook alle aandacht eigenlijk naar zich toe zuigen. Ja, en het andere moet ook gebeuren. Ja, nou Daar gaan we het over hebben, over allebei. U kunt reageren, hashtag twee dingen. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, want we gaan eerst even naar Den Haag, naar Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Goedenavond, Alice. Ja, nou, de kogels door de kerk, hè. Zijn excuses heeft hij aangeboden. Ja, en de begon zijn verweer in de richting van de Tweede Kamer... zojuist met een heel groot mea culpa, mea maxima culpa, mag je wel zeggen. Hij ging diep door het stof in de hoop de ergste kritiek weg te nemen. Luister maar. Ik vond het van groot belang om naar buiten te treden... om te melden dat de Nederlandse AIVD niet tegen de wet Nederlandse telefoongesprekken... Vastlegde. Maar ik heb ook een alternatieve verklaring gepresenteerd... terwijl ik niet zeker wist of die correct was. Dat laatste was beslist zeer onverstandig van mij. Ik had dat niet moeten doen. Een niet vaststaande verklaring opperen, dat was een verkeerde keuze. Bij een zaak als dit had ik me moeten beperken... tot wat ik met zekerheid kon zeggen. Dat is wat u van mij mag verwachten... En ik bied u dan ook hiervoor mijn excuus aan. Ja. Plastik biedt zijn excuus aan voor de alternatieve verklaring... die erop neerkwam dat de NSE, de Amerikaanse dienst... in Nederland telefoongesprekken zou hebben afgeluisterd. Nou, Hij geeft dus toe, dat was een verklaring die was niet zeker. Daarom was het zeer onverstandig dat hij dat heeft gezegd... en hij had het niet moeten doen. Nou, Dat is dus een heel groot excuus. De vraag is nu natuurlijk wel of de oppositie het genoeg vindt. Uh, in elk geval een aantal oppositiepartijen zitten er zo geharnast in... dat ik ervan uitga dat ze in de loop van de avond of nacht... een motie van wantrouwen gaan indienen... En uh, ja, de vraag is dan of de hele oppositie die gaat steunen. En vervolgens dan wat de minister daarmee gaat doen. Maar goed, dat weten we voorlopig nog niet. Plastek is net begonnen. Um, alle fracties zullen hem, of alle oppositiefracties, zullen hem nu proberen te roosteren. Uh, en dan moet ook uh, minister Hennis van Defensie nog aan het woord komen. Uh, dus het duurt nog wel even voordat we weten hoe dit gaat aflopen, Ellis. Goed, en wij horen jou ongetwijfeld nog op Radio 1. Dankjewel, Wilco Bo. Ella Kalswijk is hier. Ik zei het net al. Uh, jarenlang in de politiek gezeten. 14 jaar Tweede Kamerlid. Kort de tijd, staatssecretaris van Justitie. Uh, ja, redt hij red het hiermee, denkt u, Plasterk? Um, nou, ik vind het, het feit, om zo te zeggen, vind ik wel heel ernstig. Uh, geldt overigens voor minister Hennis, maar uh, Plasterk is natuurlijk begonnen door op de televisie iets te zeggen waarvan hij gewoon niet zeker was. Kijk, ze hebben namelijk bewust informatie verzwegen aan de Kamer. Vanaf het moment dat ze zelf wisten dat, ze dus, dat Plasterk de wereld verkeerd geïnformeerd had. Uh, had hij eigenlijk de Kamer moeten informeren? En dat heeft u dus niet gedaan. Nee, dus, dat... dus zegt hij nu uh, mea culpa. Maar ja. denkt u dat hij het politiek daarmee redt? Nou ja, dat hangt altijd ook een beetje af van hoe de dynamiek van zo'n debat is, eerlijk gezegd. He, dat is altijd heel gek. Maar als je in zo'n zaal zit, dan zie je toch soms dat de minister het heel goed doet. Uh, dat hij er echt blijk van geeft... dat dit een stomme fout was, dat dit niet meer zal gebeuren. En soms zie je het ook het omgekeerde gebeuren. He, neem Frans Wekers. Niemand was erop uit dat hij zou vallen. Maar hij staat daar zo te schutteren en te klunzen... dat het op het eind van de dag toch iets is van... ja, dit kan dus gewoon niet meer. Uh, en dat, dat is bij plastic natuurlijk niet. Er zit bij plastic nog iets anders bij. Kijk... Plasterk en Hennis, nogmaals, Plasterk is begonnen... maar overigens hebben ze geen van beiden hun eerder, he, het verkeerde beeld rechtgezet. Dus ze hebben beide bewust de Kamer niet geïnformeerd. Dus als de een zou moeten vertrekken, zou de andere het eigenlijk ook moeten. En dan heb je wel een hele hoop nee. politieke ellende. Dus om die reden zie ik het eigenlijk niet gebeuren. Nee, Nou goed, we zullen het afwachten, ja. wat ik net al zei. En we horen dat ongetwijfeld op Radio 1. Dat is natuurlijk nieuws van vandaag, maar er is meer. Twee dingen uit het nieuws. Ja, we vragen onze gasten altijd om met twee van die voorbeelden te komen. Wat is uw eerste voorbeeld van vandaag? Nou ja, dat was natuurlijk toch wel het overlijden van mevrouw Borst. En met name ook de, de onzekerheid over of ze een natuurlijke dood gestorven is. Ja, Els Borst, oud collega van u, hè? Ja, zij was minister, natuurlijk veel langer uh, dan ik uh, anderhalf jaar staatssecretaris was. Maar Koktre, Kabinet ja, ja, ja, ja, Ik ken haar uit die periode. Ongelooflijk aardig mens... Echt zo helemaal zo prima, zo'n door en door goed mens. Slim natuurlijk ook, heeft heel veel bereikt. En ja, het was toch nog steeds een, een, een fiere dame, zeg maar... Uh, en dan op je 81ste, je moet er toch niet aan denken... dat haar door anderen iets is aangedaan wat de dood tot gevolg heeft. zou ik echt vreselijk vinden. Ja. Ja. Wij hadden hier bij twee dingen, ik had hier bij twee dingen... een gesprek met Els Borst. Dat was in november 2011. Ik wilde toch even een fragment uh, mm -hmm. laten horen. Ze vertelde toen dat ze niet alleen als politica naar haar collega's keek... maar ook als arts... Ik heb ook weer eens een enkele keer wel eens een collega even apart genomen... en gevraagd, gaat het wel goed en slaap je wel genoeg? En, en natuurlijk het roken. Hè? Soms dan zagen ze er zo grauw uit... en dan de ene sigaret na de andere... en dan probeerde ik ze toch... <laughs> zo, zo betrokken mogelijk ervan te, te overtuigen dat dat niet goed was. En verder hebben Erika en ik, maar dat was een initiatief van Erika Derpstra... het gymnastiekuurtje op vrijdagochtend ingesteld. Oh, ja. Dus ja. allemaal, de hele ministerraad, maar niet iedereen deed mee hoor. Een uur lang van half acht tot half negen in de fitness... Ja. En dan onder de douche, en dan ontbijt, en dan ministerraad. Ja, ja. gewoon zorgen dat je ook gezond blijft leven, ja. ook al zit je in de politiek. Eerst alleen met de vrouwen, en toen heeft Wim Kok gezegd... hoe komt het toch dat jullie vrijdagochtend altijd zo fris en fruitig binnenkomen... terwijl wij allemaal helemaal aan het eind van ons Latijn zijn. Toen zei ik, wij doen fitness. Nou, mogen wij dan ook meedoen? Ik, natuurlijk Wim. Nou, toen deden we het gemengd. Ja. Elsborst, Borst in twee dingen in november 2011. Het was uw collega, mevrouw Kalsbeek. In dat kabinet ging u ook met haar naar dat klasje? Nee, want ik fietste altijd naar het departement. Ik woonde 15 kilometer van het departement af. En ik ging altijd op de fiets. Dan kwam de chauffeur mijn de tassen halen en mijn kleren. Want ik toeste dan daar. Dus ik had eigenlijk het fitnesskwasje niet nodig. Nee, nee, maar is dit uh, mevrouw Borst ten voeten uit wat u nu hoorde? Ja, heel erg. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik moet onmiddellijk denken aan... toen er algemene beschouwingen waren waar ik bij was... en zei dus ook. toen kreeg ik een telefoontje waar ik echt van schrok... mijn zoon had een ingeklapte long. Dus je lag in het ziekenhuis. Dus ik tik weer een kok op zijn schouder van ik moet weg... Uh, want mijn zoon ligt in het ziekenhuis. En Els Borst zat natuurlijk naast hem als vicepremier... En ze loopt onmiddellijk met mij uh, uit vak K. En ze zegt, hey, wat is het? Ik zeg nou, ingrapte Oh, ze zegt, ze, dat is niet erg hoor. Dat komt helemaal goed. Heel vervelend, maar dat komt helemaal goed. <laughs> dat is heel... heel geruststellend. Ja, ja, ja. dat "Is heel aardig van haar. Ja. Ja. Dat was uh, de eerste gebeurtenis die u wilt uh, memoreren uit het nieuws van vandaag. Wat is de tweede voor u? Ja, dat was vanmorgen vroeg toen ik met, uh, natuurlijk met het oog op dit programma... even de krant doorbladerde. En toen zag ik dat die Jansen Steur vandaag uh, zijn vonnis zou horen. Drie jaar heeft hij gekregen, hè? En uh, toen dacht ik: goh, het is toch intrigerend hè, dat zo'n man jaren en jaren lang uh, zijn gang kan gaan en dat dat niet naar buiten komt. En in diezelfde krant, die meneer van de ADAC in Duitsland, AWB, ja, Duitsland, ja Duitse AWB, ja. zeg maar. Zelfde type misstanden. Nou ja, en ik had toevallig gisteravond een workshop over uh, hoe dat soort processen gaan. Hè, dat uh, bijvoorbeeld het groepsgebeuren in zo'n ziekenhuis heel sterk kan zijn. Uh, onderzoek naar die casus uh, Janssen-Steur... die heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld verpleegkundigen... al vrij snel in de gaten hadden dat dit helemaal niet goed was. Maar die hadden toch niet de mogelijkheid... om dat kennelijk uh, aan te kaarten ergens... op zo'n manier dat er wat mee gebeurde. En wat je daar ook een... Uh, dat, wat, je ook een wat ook een fenomeen is... Hè, een soort denkfout die mensen vaak maken... dat ze denken nou, een aardige dokter is ook een goede dokter. En die Janssen-Steur was heel populair bij zijn patiënten. En als dat zo is... dan dat kan ik niet bij mensen op om te denken... ja, maar misschien stelt hij wel helemaal niet een goede diagnose hmm. of zo. Dus het is interessant, vind ik, om na te denken over... wat zijn dat toch voor mechanismen... die maken dat zulke evidente misstanden... dat die zo lang kunnen blijven Ja, Heeft u het antwoord? Nou ja, dat zijn dus dit soort dingen. Hè. Dus die, die, dat groepsgebeuren, hè. je hebt dus een, een, in een cultuur, in een ziekenhuis... misschien ook wel bij die ADAC, waar ik verder niks van weet, hoor waarbij het gewoon niet aangaat dat je dat uh, ter sprake brengt... Hè, dat je daar een punt van maakt. Het uh, hoopt natuurlijk met veel klokkenluiders ook slecht af. Hè, de groepsdruk is vaak toch heel groot. Maar ja, ook van die misvattingen van een, een, een aardige dokter is een goede dokter... die spelen daar kennelijk kind of een rol bij. Ja, werkt dat bij u ook zo? Vindt u als, als u denkt, mijn, mijn arts is aardig, dat u ook denkt... ik heb een groot vertrouwen in hem? Um, ja, ik denk het wel... Wij zijn natuurlijk tegenwoordig wel zoveel mensen doen dat wel, denk ik, dat ze toch ook zelf een beetje gaan lopen googelen. En ik heb gelukkig nooit iets ernstigs gehad. Als je iets ernstigs hebt, dan wordt het misschien toch weer anders, hoor. Dan ga je denk ik toch meer verlaten op zo'n arts. En als je die vertrouwenwekkend bezig vindt, nou ja, dan waarom zou je dan aan het twijfelen? Ja. Max. Twee dingen met Alice de Bruin. Ja, en vandaag dus met uh, Ella Kalsbeek. En u zit hier vandaag, u bent natuurlijk oud-politica... en dan laat u gelijk commentaar geven op ja. de dingen die spelen. Maar u bent nu uh, in uw nieuwe leven bezig, zal ik maar zeggen... want u bent al zes jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Altra. Dat is een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. En wij praten vandaag met u over die nieuwe jeugdwet... die nu dus, as we speak, ook in die Eerste Kamer uh, wordt uh, behandeld. U, u heeft ook een beetje contact gehad met mensen die daarbij zitten, hè? geloof ik. ja, ja. ja. Kunt, kunt u eerst even uitleggen voor mensen die het niet weten, die, die nieuwe jeugdwet. We hebben er veel over gehoord. Het gaat, uh, de jeugdzorg gaat van de provincie en het rijk naar de gemeente. Nou, dat lijkt een soort transitie nou ja, waar je misschien helemaal niet zoveel van hoeft te merken. Maar dat is heel anders, hè? Ja, dat is heel anders. En het is eigenlijk vooral heel anders om twee redenen. De eerste is, het is niet alleen een verschuiving naar de gemeente toe. Maar er zit ook een forse bezuiniging bij. Dat is het eerste. En de tweede is, je merkt dat heel veel gemeenten denken van yes, dit is onze kans. We gaan het nu allemaal anders en beter doen. Dus dat gaan... lijkt me een heel goed uitgangspunt. <laughs> nou, misschien. Dat weet ik niet helemaal zeker, eerlijk gezegd. Kijk, um, de jeugdzorg... je krijgt van die veranderingen... en dat komt omdat mensen een beeld hebben van de jeugdzorg. Dat beeld, wat er nog steeds bestaat, is eigenlijk heel oud. Dat is misschien wel tien jaar oud. En dat gaat over Savannah en het meisje van Nulden... en het Roermondse gezin. Een negatief beeld dus. Een negatief beeld. En op basis van dat negatieve beeld is er natuurlijk heel veel gebeurd. Ik heb zelf bijvoorbeeld jarenlang leiding mogen geven aan een, een stuurgroep... die de professionalisering van de jeugdzorg heeft aangepakt. He, dus de mensen die in de jeugdzorg werken... zijn nu allemaal veel beter opgeleid dan tien jaar geleden. Ook alle organisaties die in de jeugdzorg werken... die gaan natuurlijk allemaal nadenken... hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen we beter werken? Dit is natuurlijk het grootste drama wat je je kunt voorstellen... als een kindje waar jij verantwoordelijk voor bent als hulpverlener... door zijn ouders vermoord wordt. Dus het wil iedereen voorkomen. Dus er is heel veel al veranderd. Tegelijkertijd blijft dat oude beeld bepalend. Het is in de jeugdzorg niet op orde. Dan besluit men om dat hele stelsel om te gooien. Je zou ook kunnen beslissen om te kijken... van nou, laten we nou eens even precies inzoomen op wat nou niet goed gaat. Wat we nog steeds niet goed genoeg vinden, ondanks alle verbeteringen. En probeer die aan die kleine knoppen te draaien... in plaats van dat je de hele machinerie van dat stelsel... Uh, overboord gooit. Ja, maar, maar het plan is toch om dat wel te doen? Het plan is wel om dat wel te doen. Ja, ja. Mede ook om, omdat je als gemeente veel dichter bij de betreffende gezinnen zit. Hè? Dat is ja. altijd een argument wat ja. elke keer weer komt. Ja. Ja. Dus waarom ja. zou je niet dichter op de ja. mensen gaan zitten om wie het gaat? Ja. Ja. ja, dat klinkt altijd heel plausibel. En toch is maar de vraag of dat nou echt waar is. Kijk, uh, de jeugdzorg heeft te maken, voor een belangrijk deel, met gezinnen waar het heel slecht mee gaat. Gezinnen die doodarm zijn, die op het beton in een flat leven... die in de schuldsanering zitten... die er niet in slagen om hun kinderen op een goede manier te begeleiden. Echt zeer, zeer ernstig. Dat zijn het soort gezinnen... die moet je echt zelf als het ware gezien hebben. Dan moet je zelf geweest zijn om te kunnen begrijpen... hoe ernstig dat is. Heeft u ze gezien, die ja, gezinnen? Uiteraard. Ja, uiteraard. En, ja, ja. en, en, en vertelt u daar eens wat meer over dan? Ik bedoel, wat voor, in wat voor situatie kom je dan terecht? Nou ja, dan, dan kom je terecht... Eigenlijk bijna altijd is er sprake van grote armoede. Uh, niet altijd, maar bijna altijd. Een deel van die gezinnen is ook nog illegaal. Dus dat is natuurlijk ook uh, ernstig. En dan zie je ouders die het heel moeilijk hebben. Die geen werk hebben. Uh, een psychische stoornis hebben of verslaafd zijn, of verstandelijk beperkt... en vaak ook een combinatie van die dingen... en die met hun kinderen geen raad weten. Iedereen weet, dat bijna iedereen weet... doet dat ook vanzelf... Omdat je, dat een kind best gedijt op een positieve atmosfeer. Als je een kind zegt van... oh, wat een mooie tekening. Dat werkt echt veel beter dan wanneer je hem, hem van je afduwt... en zegt van, ga nou zeg jij met je gezeur. En dat, die ouders lukt dat soort elementaire dingen vaak niet. Waardoor die kinderen natuurlijk steeds klieriger worden... Wat op school ook slechter gaat, uh, ze daar gaan uitvallen, spijbelen. Nou ja, de hele rattenplan komt dan over elkaar heen buiten. Dat zijn echt gezinnen met heel veel problemen. Geïnteresseerde provinciebestuurders en provincieambtenaren die kennen die gezinnen. Zoals ook geïnteresseerde gemeenteambtenaren en gemeentewethouders die gezinnen kennen. Maar dat moet je wel wat voor ondernemen. Dat kun je niet alleen maar lezen in een boekje. He, dat moet je zelf doen. Dus die afstand tussen dit soort gezinnen, die niet tot je kenniskring behoren voor de meeste mensen. Daar moet je echt wat voor doen. En het gaat niet vanzelf. Het is maar niet vanzelf zo dat je als gemeente die beter kent dan dat de provincie die kent. Nee, maar, maar, maar als het nou straks toch verandert, hè? u zegt ja. behalve dan dat het hele stelsel verandert, is het ook een bezuiniging. Mm -hmm. Ik bedoel toch even terug naar, naar uw instelling. Ja. Uh, waar, waar bent u dan, neemt u eens een, een, een gezin in gedachten. Waar bent u bang voor als het straks anders geregeld wordt? Wat, wat kan er dan gebeuren? Ja. Nou, laat ik een voorbeeld noemen. We hebben behalve jeugdzorg ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daar zitten kinderen op die ernstige gedragsproblemen hebben... of een psychiatrische stoornis. Dan hebben wij bedacht, dat is eigenlijk nogal klontjes... maar goed, eh, dat als het met een, op een kind op school niet goed gaat... dat het dan ook vaak thuis heel moeilijk zal zijn. Als dat al niet zo is, dan is het op zijn minst verstandig... om met de ouders samen te kijken hoe je dat kind beter kunt begeleiden. Dus we hebben gezegd, wat we gaan doen... is die jeugdzorgpoot die we hebben... die gaan we veel dichter bij het onderwijs brengen. Bij onze eigen scholen waar die, al die kinderen zitten die het heel moeilijk hebben. Ook bij de scholen van collega-instellingen, die ook speciaal onderwijs geven. En ook op die scholen waar heel veel kinderen zitten met problemen. Wel regulier onderwijs, maar wel veel problemen. En dan zie je dus, dan gaan we dus de jeugdstofmedewerkers... zetten we in de scholen en die gaan deel uitmaken... als het ware van dat team daar. Dus een intern begeleider heet dat, of een zorgcoördinator van de school... die zegt, goh, ik maak me echt, of een leraar... ik mag me echt zorgen over dit kind. Kunnen we het daar eens met elkaar over hebben? En dan kan zo'n jeugdzorgmedewerker, als besproken is wat hier zou kunnen spelen... kan naar de ouders toe gaan thuis, en zeggen... goh, we maken ons met elkaar zorgen over uw zoon. Vindt u het, mag u het thuis met u over hebben? Of wilt u eens bij ons op school komen, zodat we het daar met elkaar over kunnen hebben? We hebben ook de jeugdregezet bij ons in de scholen gebracht. En dat leidt ertoe dat ouders, met, waarmee het niet goed gaat met het kind... zeggen we, kom eens met ons praten op woensdagmiddag. Komen die ouders? Welke ouder doet dat niet? Ja, als je naar dat je school gevraagd wordt vanwege je kind... dan wordt daar gesproken en dan gebeurt het gewoon... dat we eigenlijk multisysteemtherapie geven. Multisysteemtherapie? Ja, dat is een GGZ-benadering waarbij je eigenlijk het hele gezin betrekt... bij hoe zouden we dit kind nu beter kunnen begeleiden... zodat hij zich... Nou ja, beter gedraagd op school, zich beter kan concentreren... en betere resultaten halen. Ja, maar, maar, maar waarom zou dat straks bij die, bij die hele verandering dan niet... er zitten er ook mensen aan de knoppen zitten die dit ook voor ogen. hebben? Dat mag ik inderdaad hopen. Maar wat je ziet, dat heel veel gemeentes nu de uh, die jeugdzorg anders gaan inrichten... en ze zeggen, nee, we willen nu allemaal wijkteams. Dat kan goed werken, zeker voor jongere kinderen... want die gaan over het algemeen ook naar school in de wijk waar ze wonen. Maar voor oudere kinderen natuurlijk niet. Dan is zo'n wijkteam, heeft een, een, is, werkt in de buurt... Maar de school zit meestal voor een middelbare scholier... helemaal niet in de buurt waar die woont, maar in een andere wijk. Dus dan zit daar geen aansluiting. En als ze dus zouden besluiten om de jeugdzorgmedewerkers... die nu op die scholen zitten, daar weg te halen... om ze in een wijkteam te zetten, zou ik dat zelf wel heel erg zonde vinden. Want dan ga je iets afbreken wat nu eigenlijk heel goed loopt. Dat hoeft niet zo te gaan... We zijn natuurlijk bij voorduring daarover in gesprek. Ik ook met, met, de, met de wethouder. Met de gemeenteambtenaren. Om het anders in te richten. Om dus die mensen op de school te laten. Maar ja, je zult zien dat dit soort dingen wel kunnen gebeuren. Ja. En, en nou uh, is er op dit moment dus dat debat gaande. Heeft u al contact gehad met iemand? Ja, Geloof ja. Het wel, zei ik net. Ja, hè? Ja. Wat, wat hoort u uit, uit de Kamer? Het zat net ook in het achtuurjournaal. Ja. Uh, de Partij van de Arbeid was niet helemaal tevreden. Nee. De VVD liet weten van nou. We willen eigenlijk helemaal niet dat dit nee. gebeurt. We hebben nog heel veel vragen voor de staatssecretaris. Ja. Die en... liet al even zijn. zijn uh, ja, uh, hij zei eigenlijk, jullie hoeven allemaal niet zo bang te zijn. Maar wat, wat weet u over dat debat? Ja, wat een heel groot punt is in de Eerste Kamer, is de... Jeugdgezond, de Geestelijke Gezondheidszorg, de GGZ, jeugdpsychiatrie. Zou je ja, de jeugdpsychiatrie, zeggen. als je, je je hulp nodig hebt, dat je ja, naar de precies. psychiater gaat ja. of naar het RIAG. Ja, Daar is enorm bezwaar tegen om de jeugdpsychiatrie ook onder die wet op de jeugdhulp te brengen. Dat wil de staatssecretaris wel doen. Ik denk ook dat hij daaraan vasthoudt. Dat wil ook iedereen graag. Want ik vertel net zo'n voorbeeld hè, waar het ook heel belangrijk voor is. Dat die jeugdGGZ ook samen kan werken met de jeugdzorg en met het onderwijs. Waarom is daar nou zoveel verzet tegen? Omdat er natuurlijk ook kinderen zijn... die een ernstige psychiatrische stoornis hebben... maar waar het gezin verder prima in orde is. Er zijn gewoon kinderen die op hun zeventiende... wanen krijgen psychoses. Een voorbode van schizofrenie. Er zijn kinderen die anorexia nervosa hebben. Het gezin kan verder prima in orde zijn. Dus die hebben eigenlijk niks met de jeugdzorg. En die ouders zeggen... ik wil dat helemaal niet. Ik wil gewoon in dat medische circuit eigenlijk blijven. Onder de zorgverzekeringswet... Uh, en ik wil niet het risico lopen dat ik bij een gemeente aan de bel uh, moet gaan trekken. Omdat er nou ja, geen geld of weet ik wat geen hulp beschikbaar zou zijn om mijn kind te helpen. Ja, want dat is natuurlijk het risico dat als je het bij de gemeente onderbrengt... dan wordt het willekeurig. Want of je nou in, in Den Haag woont of in Rotterdam... dan kan het heel anders voor je uitpakken als kind. Ja, dat kan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit bij de zit ook wel een beetje koudwatervrees is. Want ik geloof niet dat één wethouder op zijn geweten wil hebben dat een kind met een psychose of een kind dat hartstikke autistisch is... dat dat niet goed geholpen wordt. Daar blijven ook die huisartsen overigens gewoon naar verwijzen... Hè, naar die psychiatrie. En er zal ook niet, mag ik toch hopen, niet één wethouder zo dom zijn... om te zeggen tegen de kinderpsychiater... ho ho, u mag dit kind niet behandelen, hoor, want de centen zijn langs mijn hand op. Ja, dat, maar het kan dat, wel gebeuren dat de centen op zijn. Nou ja, ik denk dus dat dat niet zal gebeuren. Ik denk dus dat de staatssecretaris zal zeggen... daar hoeft u niet bang voor te zijn, eerlijk gezegd. Het punt is een beetje dat... Die de, de verhouding is ongeveer 30% van de kinderen die in jeugdzorg zitten. Dat zijn die hele moeilijke gezinnen met heel veel problemen. Die hebben ook jeugd GGZ nodig, jeugdpsychiatrie. En 70% zijn gezinnen die vrij stabiel zijn... maar waarvan het kind wel ja. ernstige problemen heeft. Ja. Jortsma, minister, ja. of uh, oude minister ja. Annemarie Joritsma... nu uh, ja. burgemeester in Almere ja. en ook voorzitter van de VNG... Ja. die zegt dat kinderen moeten gaan voetballen... in plaats van psychische ja. hulp. Ja, dat helpt, dat bocht, helpt natuurlijk niet zo erg. Ik bedoel, ik vind Annemarie Jorisma, een hartstikke leuk mens... maar dit is niet zo'n echt behulpzame opmerking, eerlijk gezegd. Want er zijn dus echt kinderen en ik zie ze zelf in de organisatie waar ik werk... met de, de, de mensen uh, die gewoon echt... Ja, bijvoorbeeld heel erg autistisch zijn. Of enorme angststoornissen hebben. Ja, zo erg angststoornissen dat ze niet eens naar school durven. Of zo autistisch dat ze de grootste moeite hebben... om zich te concentreren op hun werk... als er ook maar wat voor rumoertje of zo om hen heen is. Ja, Dus een potje voetballen? Nee, ja, dat... Natuurlijk, er zijn best een aantal kinderen. Neem ADHD, hè. ADHD, dat is een, een stoornis die tegenwoordig vaak wordt vastgesteld. We weten niet goed waar, waar die vandaan komt... Uh, daar zijn heel veel kinderen die geen enkel probleem hebben... met dat feit dat ze dat hebben of zijn. Ik bedoel, die hebben verstandige ouders, die hebben rustig regelmaat in hun leven... die krijgen grenzen gesteld. Die zijn wat druk, maar die ontwikkelen zich prima. Maar als je ADHD hebt en je hebt ouders die daar heel weinig verstandig mee omgaan... die daar totaal niet tegen kunnen... ja, dan gaan de problemen voor dat kind zich natuurlijk opstapelen. En dan is het wel handig dat je dat kind... Wat andere activiteiten ook te doen geeft, wat gestructureerde activiteiten. dan dat je alleen maar het kind bij zijn ouders. die er niet goed tegen kunnen, laat zitten. Zeg maar. Dan kun je beter voor een goede vrije tijdsbesteding zorgen. Maar dat is echt, als je dat zo generiek zegt, zo algemeen zegt. Nou, ja, dom. Ja, dat, dat, dat helpt niet mee. Dan maak je dus deze ouders, die inderdaad een zoon hebben... die schizofreen is, maak je natuurlijk hartstikke bang mee. Ja, we praten nu over de jongeren. Maar laten we eens naar een jongere gaan luisteren. Naar Björn Rommens. Hij zit in de cliëntenraad van Juts. Dat is een organisatie van jeugdzorg in West-Brabant. En als twaalfjarige werd hij uit huis geplaatst. De Wijze Raad. Ik kwam toen thuis na, na een schooldag. Toen werd gezegd, je hebt vijf minuten om je spullen te pakken... en dan word je overgeplaatst naar de crisisgroep. En dat was heel, heel heftig. De wereld stond even stil voor me. Ik moet zelf zeggen dat ik de verandering met de Nieuwe Jeugdstukwet... op zich een goed idee vind. Want wanneer er zorg compacter en dichter bij de jongeren wordt aangeboden... zijn er veel meer mogelijkheden om de zorg ook goed te laten verlopen... voor de jongeren zelf... Aan de andere kant is wel dat er nu nog zoveel onduidelijk is... dat uh, ik toch wel bang ben naar de uitkomst uh, van alles. Die jongeren weten niet waar ze aan toe zijn. Gemeenten weten niet waar ze aan toe zijn. Maar ook de jeugdzorgorganisaties zelf weten waar ze niet aan toe zijn. Een jongere die nu op een groep zit met een indicatie voor drie jaar... zijn zorg is nog gegarandeerd. Maar komt er een, een nieuwe jongere die bijvoorbeeld op 2 januari 2015 aanklopt bij jeugdzorg... en er wordt gezegd, ja, er is geen geld, dus we kunnen je niet aannemen. Ja, waar gaat het dan heen? Mijn raad zou toch wel zijn van jongeren zelf zijn ervaren en deskundig... en hebben heel veel goede ideeën en meningen over hoe zij hun zorg zien. Af en toe mogen wij wel eens meepraten, maar dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd of wij 2,5 dag uh, willen komen vergaderen en er staat dan niks tegenover. Het zou beter kunnen als de gemeentes gewoon je uitnodigen en dan gewoon echt naar je gaan luisteren. En dat ze ook echt een soort van feedback geven in de zin van we hebben je plannen gehoord en we zijn ermee bezig. Jurgen Rommens, uh, Ella Kalsbeek. Uh, u bent van Altra, de Instelling voor Jeugdzorg in Amsterdam. Reageert u eens op wat hij zegt? Hij zegt natuurlijk veel. Ik haalde even één ding uit. Hij zegt: Het is best wel een goed idee om alles compacter te maken. en, en dichter bij de jongeren brengen. Ja, ja ik, ik hoor hem vooral. Hij is uit huis geplaatst geweest. Hè. Dat is natuurlijk een heel heftige ingreep. Um, die is ook heel zo zwaar. dat we eigenlijk in de jeugdzorg steeds meer gaan vinden. dat je toch als het even kan, dat moet proberen te voorkomen. Daardoor zijn er ook veel uh, bedden, zoals we dat dan noemen... He, veel residentiële instellingen, enorm gekrompen. Ze kunnen veel minder kinderen terecht. We zitten nu wel op een kritische grens, hoor. Want soms zijn kinderen ook gewoon onveilig thuis. En moeten ze wel, wel even weg. Uh, ik vind dat hij gelijk heeft dat je kinderen heel... Uh, jongeren heel serieus moet nemen in wat ze zelf te melden hebben. Een voorbeeldje, toen was ik nog kamerlid... Toen was ik op bezoek in zo'n soort instelling als waar deze jongen ook heeft gezeten. En ik sprak dan een jongen die weer naar huis mocht. En die had daar, of ik, al twee jaar gewoond. En die zei, Goh, wat, wat zou je graag willen? Hij zei, nou wat ik heel graag zou willen eigenlijk... ik wil wel naar huis, hoor, maar dat ik aan het weekend weer hier mocht zijn. En dat gaf mij wel een soort schok. Want toen dacht ik, Goh, dat jocht zit hier nu twee jaar... en die is gewoon gehecht geraakt aan zo'n groepsgenoten, aan zo'n groepsleiders. Daar heeft hij langs wel bijna meer mee dan met zijn thuis. En ik denk dat is toch wel een signaal wat je afgeeft. Dus dat je daar ook als professionals wel heel goed mee om moet gaan. Wat betekent dat? Als zo'n kind eigenlijk liever in zo'n instelling blijft... dan dat hij naar huis gaat. Hè? Dan... Nou, wat betekent dat? Heeft u het antwoord daarop? Hè? Ja, ik denk dat je in ieder geval uh, zou moeten nagaan... waarom dat Jocht dat zegt. Hè? Is het thuis nog niet op orde? Uh, is hij toch te veel vervreemd van zijn ouders? En wat zou je daaraan kunnen doen? Uh, is hij zijn vrienden kwijtgeraakt? Zou je hem kunnen helpen om weer contacten op te bouwen daar? Hè? Moet je hem gewoon weer helpen om lid te worden van de voetbal of zo? Weet ik het. Uh, dus meebouwen weer aan, aan dat. Kijk, we gaan er maar automatisch vanuit Dat zo'n kind alleen maar hurra roept als hij weer naar huis mag. Maar dat is dus niet zo. Ja, het is misschien ook wel een hele fijne instelling geweest. Of kan is... ook, absoluut. Ja. Tuurlijk, ja. Ja. Uh, maar goed, deze jongen zei ook, die we net hoorden... eigenlijk weet niemand waar hij aan toe is. Ja... Dat vind ik maar... Ja, dat, dat weet ik niet zo goed. Ik bedoel... kijk dat, Het geldt voor instellingen wel, maar dat, dat, zei, dat zei hij overigens wel... wat ik ontzettend uh, wijs van hem vond. Um, kijk, wij worden geconfronteerd met bezuinigingen... en we weten niet hoe ze gaan uitpakken. Dus dat is heel lastig. Maar ja, dat vind ik maar een beetje klein leed... als ik dat vergelijk met de gezinnen... die echte problemen hebben, zal ik maar zeggen. Um, ik denk dat iedereen in de jeugdzorg... de buiten gewoon toe gemotiveerd is... om ondanks deze stelselherziening... Uh, toch echt hele goede hulp te blijven leveren. En misschien wel betere. Want wat wel een voordeel is van deze wet, dat vind ik echt wel een voordeel. De schotten tussen al die financieringsstromen, die vallen nu weg. Het komt allemaal in één pot geld, zal ik maar zeggen. En dat maakt het wel makkelijker om verschillende soorten hulp bij elkaar te zetten. Dus ja. daar een team van te maken rond een bepaald gezin, bijvoorbeeld. Maar wat denkt u, wat gaat er gebeuren in die Eerste Kamer? Uh, ik denk, denk u dat... dat u erdoor komt, de wet. Ja, ja, ja. Ja, dat denk ik zeker. Want... Ondanks al die mensen die buiten stonden vandaag... die, die ja. 90.000 mensen die een petitie ja. hebben ondertekend... al die ouders, ja. ik zag ook nog een ja. jeugdpsychiater staan. Ik bedoel, ja. ondanks ja. al die kritiek ja. komt die wetten wel. Kritiek op één onderdeel, hè? alleen op dat onderdeel. Op dat onderdeel van de jeugd -GGZ die helemaal overgaat naar uh, de jeugdhulp, zeg maar. Ja, maar goed, dat zou ook een reden kunnen zijn... om die wet voorlopig af ja, te schieten. Nee, verwacht ik niet. Dat verwacht ik niet, omdat hij in de Tweede Kamer... met zeer brede steun is aangenomen. Omdat ook eigenlijk het politiek vrij onomstreden is... dat we naar de gemeente moeten gaan. En ook dat weghalen van die schotten wordt heel breed gesteund. Dus ik denk dat er iets uit zal komen als van... Uh, de staatssecretaris zal natuurlijk een goed verhaal hebben... zal proberen iedereen gerust te stellen. Misschien zal hij nog eens iets toezeggen als we gaan het evalueren hoe het uitwerkt. En dan denk ik dat het er gewoon door komt. Goed. Nou ja, u weet het, hè? u heeft zoveel politieke ervaring. Ja, ik kan ook niet in de toekomst kijken, maar dat nee. moet ik. Ja. Goed, mag ik u danken voor uw komst. Ella Kalsbeek, oud Partij van de Arbeid Politica. En nu dus baas van Alta, de instelling voor jeugdzorg in Amsterdam. En ik sprak met haar over hetgeen wat nu in de Eerste Kamer wordt gesproken. Dat die jeugdwet uh, uh, aangenomen wordt, ja of nee. En dat die dan uh, eigenlijk de jeugdzorg overhevelt naar gemeenten. Goed, ik dank u. En als u meer informatie uh, wil hebben, ga dan naar onze website tweedingen.nl. En na negen uur op deze zender de VPRO met Bureau Buitenland... gepresenteerd door Chris Keijne En morgen weer een Twee Dingen. En dan zit hier mijn collega uh, Margeet Rijntjes met de oudschaatster Christine Afting. Twee Dingen. Een programma van Max. Dit is Radio 1.